Het is woensdagmiddag, nou, toen ik het bericht op Facebook plaatste... toen scheen de zon nog, maar de zon laat het nu even afweten. Vanmiddag zorgen we voor een optimale lunch bij CFM. En mocht je al aan het eten zijn, aan de lunch zijn. En eet smakelijk en uit de radio op CFM. Want vanmiddag hebben we weer heel wat te doen. Nou, vandaag geen Ansla en Ruud. Zij zijn lekker aan het feesten in Beverwijk. Daar heb je de feest, uh, feestweek van Beverwijk. En uh, ja, de ruud janssen die treedt daar diverse keren op. Dus uh, daar heeft Ruud het druk mee. Begrijpelijk. En uh, vandaag nemen wij het waar. En wij zijn Rob en Albert-Jan. Goedemiddag Albert-Jan. Welkom. Uh, goedemiddag luisteraars. En goedemiddag Rob. Ja, twee uur lang ZFM luncht op deze woensdag. Wat gaan we doen? Nou, uh, meneer Ruud heeft natuurlijk een, een, een strak format waar wij ons dus aan gaan houden. Wat gaan wij doen? Uh, u krijgt om half één en om half twee het regionieuws. en de lokale weersverwachting uh, van vandaag en morgen. En dat is allemaal samengesteld door onze enige echte weerman, Lex van der Hoorn. Rond de klok van kwart voor één hebben we het recept van de week. Nou, die hebben we zelf mogen uitzoeken. Dat wordt een aardappel tortilla met chorizo. Ik dacht pizza. Nee, nee, nee. nee oh. dat, is, dat is te ingewikkeld. ingewikkeld. Oké. Okay. Het wordt een aardappeltortilla met chorizo en daar hebben we ook natuurlijk een mooie wijntip bij. Om vijf over één na de reclame beginnen we natuurlijk het tweede uur met de conferentie van de dag. En laat u verrassen. Dus twee uur lang ZFM Lunch op deze woensdagmiddag. Ja, en mocht je een verzoekplaat hebben... een plaat die je graag wilt horen bij ons op de radio... laat het ons weten op 023 57 393, of reageer even op de ZFM Facebook. Het bericht van ZFM Lunch... dan gaan wij jouw favoriete plaat vanmiddag tussen 12 en 2 draaien. Houd de radio aan, lekker tijdens de lunch... en hier is Duran Duran en de Trades. my morning, so she smiles But that's cruel If you knew what you think Het een geweldige groep en met name in de jaren 80 hadden ze groot hits. Je hoorde Duran Duran en de Skintrade. ZFM maakt ze naambaar. van de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. ZFM, 24 uur per dag. Het is tijd voor de zomerhit van Kaoma. De grote zomerhits op rij. Als eerste uit 1989 van Kaoma en Lambada. En erachteraan deze van de Magic System. Je hoort de Magic in the Air. Zometeen meteen om half één krijgen we voor ons het regennieuws. En uiteraard het weer. Blijft het dit weer of krijgen we ander weer? Dat horen we straks om half een of één van Albert Jan. Nou, CFM TV is trouwens elke vrijdagmorgen te zien tussen 10 en 12 uur. En aankomende vrijdag, vrijdagmorgen tussen 10 en 12. met name gaan we het hebben over het EK sculpturen. Het bouwen van de sculpturen en een overzicht van alle mooie sculpturen... hier in Zandvoort. Hier is Toto. I hear the drums echo in tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12.30 flight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 En dat was een de single van Toto, je de Afrika bij CFM. Nou, we hadden het zojuist over uh, CFM TV. Ja, 24 uur per dag bij je, maar de echte tv-beelden zie je op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. Ja, en waar kan je dat dan vinden hè, op je tv? Nou, dat is kanaal 40, digitaal via sigo. Of zoals dit spotje vermeldde, kanaal 45, analoog. Chore en samen met de Miami samenzien. Ik zit nog even te denken. Deze zomer van 2014 die vliegt wel weer voorbij. Hè. Voor de meeste mensen zit de vakantie er inmiddels op. Maar voor anderen gaat die nog beginnen. Ja, die gaan bijvoorbeeld naar Spanje toe, hè. Of naar een andere plaatsen natuurlijk, naar keuze. Nou, Voor al die mensen gaan we nog een vakantieplaatje draaien van Bluff. Tezamen met County Cross. Hier is de holiday in Spain.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 Take a holiday in Spain Leave my wings behind me Drive this little girl insane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 Ja, als je er stiekem tussenuit gaat, Albert-Jan, moet je het niet eh, tegen iedereen vertellen, hè. Dat werkt niet. <laughs> We willen de bluffen samen met de Counter-Crow's en Holiday in Spain. Je luistert naar Zandvoort Lunch. We zijn er tot aan twee uur vanmiddag. En mocht je aan de lunch zitten, eet smakelijk namens het hele team van CFM. Half één, tijd voor het regennieuws. Hier is Albert-Jan. Daar was ik, daar was ik. Ja, ja, hier was ik. Ja, goed. Ja, het is alweer half één. Goed, het regio-nieuws. Allereerst de mededeling over Haarlem, Jazz and More. Vandaag, morgen en overmorgen vindt er een groot jazz-evenement plaats in Haarlem. Meer informatie kunt u vinden op www.haarlemjazzandmore.nl www.haarlemjazzandmore.nl Een geweldige line-up en drie dagen jazz in Haarlem. Anne Frankhuis, populairste Noord-Hollands uitje. Het Anne Frankhuis in Amsterdam is de populairste dagattractie van onze provincie. Dat blijkt uit onderzoek van een merkenbureau. Alleen de Efteling en Kaatsheuvel is populairder. Naast het Anne Frankhuis staat ook het Rijksmuseum in Amsterdam... en dierentuin Artis in de Amsterdamse top 10. Opvallend is het groot aantal dierentuinen in de top 10. Alle generaties genieten volop in dierentuinen. Terwijl het in pretparken toch vooral om de plezier van de kinderen draait. Al dus onderzoeker Hendrik Beerda...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 stoort zich al langere tijd aan deze onveilige situatie in zijn straat... en heeft al diverse maanden contact gezocht met de gemeente. Precies op het smalste stuk van de straat staat een bestelbus... en een vrachtwagen al maanden dagelijks geparkeerd, al dus Daalhuizen. Volgens hem wonen de bestuurders, eigenaren van deze wagens niet in de buurt... maar staan ze hier omdat het parkeren gratis is. Zijn voorstel is dan ook om met verkeersborden duidelijk te maken... dat er niet geparkeerd mag worden op de hoeken en van de zijstraten. Ook de in- en uitritten zelf staan dikwijls geblokkeerd. De huidige witte strepen, die daar moeten voorkomen, helpen echter niet. Laten ze deze bedrijfswagens gewoon op het parkeerterrein De Zuid... bij het eh, Friedhofsplein parkeren. Daar is voldoende ruimte, al dus Dalhuizen. Plastic soup Surfer onderweg naar Wijk aan Zee. De plastic soup surft eh, vandaag langs de kusten van eh, Noord-Holland... op een kiteboard gemaakt van plastic afval dat hij vond eh, op het strand... Eh, op het strand is Ter Merlijn Tinga, 41 jaar oud... onderweg om 500 kilometer af te leggen langs de Nederlandse kust. Met deze monstertocht wil Tinga aandacht vragen... voor het, het probleem van plastic van afval in zee. De hoeveelheid afval waarmee hij zijn kiteboard heeft gemaakt... staat gelijk aan het afval dat al maandelijks aanspoelt per strandpaal. De plastic soepsurfer is vandaag dus onderweg van Katwijk aan zee... Eh, richting het noorden. Hij begon afgelopen maandag aan zijn tocht in het Belgische Knokken... Hij is te volgen via een GPS-trekker. Nu we het toch over, uh, ja, over strandafval hebben... strand schoonmaken tijdens de beach clean-up tour. Ook dit jaar gebeurt het natuurlijk uh, weer. Stichting de Noordzee ruimt in de maand augustus... de rommel langs een, uh, het hele Noordzeekust op. Bij, maar bij deze prestatie kunnen ze natuurlijk altijd hulp gebruiken. Wel 350 kilometer strand van Katzand in Zeeland... tot en met Schiermonnikoog wordt in 31 dagen tijd schoongemaakt. Dat betekent etappes van ruim 10 kilometer per dag... Op vrijdag 15 augustus is Stradpaviljoen Thalassa... een van de 25 My Beach-locaties in Nederland. Het vertrekpunt van de Zandvoortzee-etappe. Om 10 uur worden de deelnemers ontvangen voor My Beach... een project van Stichting Nederland Schoon... waarna om 11 uur de milieujutters van start gaan. Iedereen is welkom op deze nuttige en gezellige dag op het strand. Deelnemers van alle leeftijden, badgasten, sportliefhebbers... natuurliefhebbers, padvinders, jongeren, vakantiegangers, kinderen... Al naar gelang de benen het kunnen dragen, loopt en helpt u mee 1 kilometer of wat meer tot het Bloemendaalse strand of misschien wel tot de finish van die dag. Eimuiden. Er rijdt een karretje mee om, voor afval, uh, om het afval te vervoeren. Na afloop verzorgt gemeente Bloemendaal een lunch in samenwerking met de reddingsbrigade. De Zandvoortse deelnemers krijgen van Strand Actief een lift terug naar huis. Aanmelden voor dit evenement kan via www.noordzee.nl/tour. www.noordzee.nl/tour en natuurlijk, we hadden, de, we hadden het in de opening er al over, over de zandsculpturen... maar de, dat Europees kamp... zandsculpturen ligt achter de rug... maar u kunt bij, bij het VVV een brochure ophalen... waar alle zandsculpturen in staan vermeld... Met, met een stukje informatie erbij... zodat u een mooie wandeling kunt maken door ons prachtige dorp Zandvoort... en dan de diverse zandsculpturen gaan bekijken. Tot zover het regio -nieuws. En de update hoor je zo meteen om half twee. Vier de Zandvoort... Maar rest het weer. Nou, jij zei het al, de zon schijnt vandaag flink. En dat doet hij ook. Maar vooral vanochtend was er nog steeds wat buien. En daarbij is het een aanhoudend kans op onweer vanmorgen. Maar vandaag, hier voor Zandvoort, al dus Meteopagina.nl... de heer Lex van der Hoorn, onze enige echte Zandvoortse weerman... is er vandaag vrij veel zon. En er was vanmorgen natuurlijk kans op een bui. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Windkracht 4 tot 5 voor. Maximum in Zandvoort plus- plusminus 19 graden. En voor morgen wisselend bewolkt en droog met opkariën. Vrij krachtige afnemende tot matige westelijke wind. En de maximum temperatuur morgen in Zandvoort is 19 graden. Tot zover. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Zo, het is weer tijd voor muziek. Hier is de nieuwe single van Stroma E. Zo'n mooie plaat, hè? Ave Cesaria. va.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 Tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdu, c'est ça? Je te retrouverai, c'est sûr. CFFM Lunch draaien we deze single speciaal voor alle mensen die nu lekker aan de lunch zitten. En eet smakelijk en hou de radio aan op de CFM. En krijg je honger? Nou, dat krijg je ook zo meteen, hoor, na het recept van de week. Want het is er tijd voor het recept van de week, Albert Jan. Dan hebben we het over aardappel tortilla met chorizo. Het is een uh, gerecht voor vier personen en de bereidingstijd is 30 minuten. En u kunt het als hoofdgerecht serveren. Wat hebben we daarvoor nodig? 500 gram aardappels vastkokend. 8 eetlepels olijfolie. 250 gram chorizo worst in dunne plakjes. 2 grote uien in ringen gesneden. 2, mag ook meer zijn hoor, 2 tenen knoflook in dunne plakjes. En 8 eieren. Hoe gaan we dat bereiden? Schil de aardappelen en snijd ze in dunne plakjes van circa 3 mm. Verhit de olie in, in de grote koekenpan met antibaklaag. En bak de plakjes chorizo 5 minuten. Schep de chorizo met een schuimspaan uit de pan en bak de ui. De knoflook en de aardappelplakken op laag vuur in ongeveer 10 minuten gaar. Klop de eieren los en voeg peper en zout naar smaak toe. Voeg de chorizo toe en schenk het ei-chorizo mengsel in, in de koekenpan erbij. Verdeel het gelijkmatig over de aardappelen en de uien. Laat de tortilla op laag vuur ongeveer 6 minuten garen... totdat de onderkant goudbruin is. Schud, zodra het ei een beetje gestold is, de pan regelmatig heen en weer. Leg een groot bord omgekeerd op de tortillapan en keer deze om... zodat de tortilla op het bord blijft liggen. En laat hem vervolgens omgekeerd terug in de pan glijden. Laat nog 4 minuten verder garen. Serveer de tortilla warm of koud. Lekker met stokbrood en knoflook, een mediterrane knoflooksaus het liefst. Je kunt de tortilla maximaal één dag van tevoren maken. Bewaar hem afgedekt in de koelkast... en laat hem voor het serveren op kamertemperatuur komen. En als wijntip serveren wij daarbij een heerlijke Spaanse chardonnay... en wel de Torres Vina Brava. En dat is een, chardonnay, een droge chardonnay. Serveer hem wel koel cool en dan samen met de tortilla eet smakelijk. Daar krijg je honger van, albert Jan. Heb ik al. We gaan hem proberen te plaatsen op de Facebook-site van Zandvoort Lunch. Of dat gaat lukken technisch, moet ik nog even kijken hoor. Maar goed, we doen ons best. Hier is Indilia in de Dania Dans. Oh, mijn douce souffrance. Waarom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 zojuist hoorde je bij Zandvoortlunst het recept van de week. Nou, dat recept is nu na te lezen op Facebook. Ga daarvoor naar de Facebook-site van Zandvoortlunst. En je kan lekker gaan smikkelen en smullen. Het is vijf minuten voor één uur geworden. Einde van uur één alweer van dit programma. Zometeen zijn we na het nieuws en weer van één uur gewoon weer terug bij je.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 Poetin praat onder meer over hoe de Krim verder kan worden geïntegreerd in de Russische federatie. En ook wordt gesproken over de economische ontwikkeling van het Schiereiland. EU-land Slovenië zit in zijn maag met een crimineel die in het parlement zit. Het is een oud-premier, Janes Jansa. Hij is tot twee jaar celstraf veroordeeld voor corruptie en moest van de wet zijn zetel opgeven. Jansa is de leider van de grootste oppositiepartij in Slovenië. Vanuit de gevangenis stelde hij zich opnieuw kandidaat voor een parlementszetel en hij werd ook gekozen. Hij mag nu bij elke vergadering van het parlement de gevangenis uit. Voor winkeliers was juni een matige maand. CBS meldt dat de omzet daalde met bijna 2% vergelijking met een jaar eerder. Winkels met voedingsmiddelen draaiden wel goed, maar het ging vooral slechter in winkels met kleding, woninginrichting en elektronica. Volgens het CBS had dat vooral te maken met een ongunstige verdeling van de koopdagen in juni. Het weer op veel plaatsen zon, maar ook enkele buien. Het is 20 of 21 graden. Morgen wat meer buien, maar verder verandert er weinig.